...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is onderduik Nederwit met het NOS Journaal. Twee onderofficieren dienen een klacht in... ...tegen een omstreden compagniescommandant. Die gaf in 2008 in Oeroesgan een verkenningsopdracht... ...die zijn peloton weigerde uit te voeren... ...omdat er te weinig voorbereidingstijd was. Het peloton werd drie weken op non-actief gesteld, maar later vrijgepleit. De commandant is inmiddels bevorderd en de onderofficieren maken zich zorgen over soldaten die in de toekomst onder zijn gezag vallen. De parlementsverkiezingen in Afghanistan die in mei zouden worden gehouden zijn uitgesteld tot 18 september. De kiescommissie zegt niet genoeg geld te hebben om de verkiezingen te organiseren. Het uitstel geeft Afghaanse president Karzai en zijn westerse bondgenoten ook langer de tijd om te praten over hervormingen... Die zijn nodig om te voorkomen dat er opnieuw fraude wordt gepleegd... zoals bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden heeft Amerika gewaarschuwd voor meer aanslagen... zolang het achter Israël blijft staan. In een audio-opname die aan hem wordt toegeschreven... heeft hij ook de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de mislukte aanslag van eerste kerstdag op een vliegtuig bij Detroit. Veiligheid in Amerika blijft een droom... zolang er geen veiligheid is in Palestina, zei Bin Laden. De Nederlandse reddingsteams die hulp hebben geboden in Haiti zijn terug in Nederland. Ze landen vanmorgen op vliegbasis Eindhoven en werden daar opgewacht door minister Koenders. De Nederlanders hebben dagenlang gezocht naar overlevenden van de aardbeving en hebben drie mensen kunnen redden. De hulpteams zijn teruggekeerd omdat het onwaarschijnlijk is dat er in Haiti nog mensen onder het puin in leven zijn. Zes radio- en tv-stations van de oppositie in Venezuela zijn uit de lucht gehaald. Ze zouden onder meer hebben geweigerd om een toespraak van president Chávez uit te zenden. Volgens de overheid hebben de zenders zich daardoor niet gehouden aan de regels die voor omroepen gelden. Alle tv-stations en radiostations hadden de opdracht gekregen die toespraak uit te zenden. Dan het weer bewolkt en vooral in het noorden en oosten eerst nog enige tijd sneeuw. Vanmiddag trekt de sneeuw naar het noordoosten weg. Maxima dan tussen min 1 graden in het noordoosten en plus 4 graden in het zuiden. Morgen nog winters, dinsdag zonnig. Dit was het NOS Show.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 Maar struik stond het allemaal een beetje te hard. Uh, ze waren er allemaal, alle drie hoor. Tom Hendricks, Fred Kroonsberg en Hans Sandbergen. Uh, de afgelopen twee uur uh, bij het uh, CFM-programma van uh, van Jess. En die jongens die zijn al uh, met uh, iets heel speciaals bezig. Namelijk een soort uitzending proberen ze in elkaar te zetten. En ja, hoe dat verder eruit gaat zien, daar zullen de heren u zelf over, of jullie zelf over bij gaan praten. Dat sowieso. Nou, we begonnen deze muziekboulevard, de 24ste. En ja hoor, je denkt, we zijn er vanaf. En nee hoor, vanavond, en of afgelopen avond en vannacht heeft het weer gesneeuwd. Dus ik heb hier mijn sneeuwboots weer aan moeten trekken. De sneeuwschuivers en de bezems weer uit de schuur moeten halen om het straatje weer schoon te vegen. Het wordt, je wordt er ook helemaal knettergek van dat... Van die sneeuwen. Er is hier iemand in Zandvoort die heeft gezegd... Ja, hij schijnt wat te doen bij de gemeente Belang in Zandvoort. Maar dat is echt de Zandvoorter die zegt... Ja, van 5 tot 5 mag het sneeuwen. Daarna moet het gewoon wegwezen. Maar goed, uh, helaas, het is niet anders. Welkom bij deze muziekboulevard, vrienden. We begonnen met Eric Clapton en Tina Turner en tearing us apart. Het, uh, wat dat allemaal mogen brengen, we weten het niet. Straks om half één even een doorkijkje naar het weer... Hoe ziet dat eruit? Nou, uh, onze weergoeroe Lex van der Hoorn zal uh, daar vast zeker wel een antwoord op hebben. Natuurlijk hebben we ook uh, muziek hier bij CFM Zandvoort. Ik zit ook in een gat te kijken ergens. Een van de technische mensen heeft uh, gewoon een schuifje meegenomen. Maar <laughs> dat is heel leuk in, in ieder geval. Dus je zit af en toe nog ergens in een of andere gat te wurmen. Dus uh, nou ja, goed. Acht minuten over uh, twaalf inmiddels. Wat heb ik hier uh, klaarstaan? Het is uh, van, een, uh, van een bende, Alibaba en de Oracle Company. Het is wel leuk om naar te luisteren, in ieder geval hier is street legal. De Birds waren dat met 8 Miles High. Ja, zelfs die heb ik even nog af moeten stoppen. Stoffen in het archief. maar goed, ik heb hem wel weer gevonden. De Birds, de Amerikaanse popgroep in de jaren 60 heel bekend. Onder andere van Jesus is just alright with me. Maar ook bijvoorbeeld Mr. Tambourine Man kwam van hun hand af. En dit was een wat, wat andere nummer. 8 Miles High. Ik geloof zelfs dat ik dacht zelfs dat de Golden Earring het ook nog eens een keer hebben toevertrouwd. In een... Uh in een opname ergens in de landen. Ik geloof een live opname hebben ze er zelfs uh, van gemaakt. En dat nummer dat duurt erg lang. Maar ook de Birds hebben er een uh, hele lange versie van gemaakt. Dit is uh, gewoon de normale studio versie. Daarvoor iets wat, excuus voor het wat uh, matige geluid daaruit. Maar goed, het is uh, van uh, Alibaba en de uh, Oracle Company. Ze komen ergens uit de buurt van uh, Capelle. Daar uh, schijnen ze zich ergens op uh, te houden. En wat ze brengen is een beetje R&B met een vleugje jazz. Uh, en nog wat. Goed. Ik ken toevallig ook degene die het zingt. En die zal over een paar weken ergens een stuur weer uh, hier achter in de achtertuin uh, een, ja, een beetje in een bocht omslingeren en dat soort dingen. Maar goed, we gaan even weer terug naar vorig jaar. Toen kwamen we Shakira weer tegen. Die had ook een hit. En She Wolf. Uit Den Helder. En dit was uh, een uh, nummer wat ze in 2008 al hebben toevertrouwd. Niet te geloven heet dat nummer. Uh, tegenwoordig hebben ze een nieuwe single uitgebracht. Uh, kun je altijd uh, nog even kijken op hun website. Foutloos.com En dat foutloos dat schrijf je dan... V-O-U-T-L-O-Z.com Dat is heel leuk bedacht. Uh, daarmee uh, ja, heb je toch wel uh, een beetje de lachers op je hand. Dan wel de lachers op je hand. Daarmee uh, hebben ze dus een eigen tijdse invulling van het begrip foutloos gegeven, moet ik wel goed zeggen. En bovendien is die single te downloaden van hun website af, uh, dus www.woutl.com. Dus uh, ze omschrijven zichzelf als Nederlandstalige pop- en recht uit het hart. En hoe komen we eraan? Nou, is heel simpel. We hebben dit hier uh, ergens uh, gekregen, tenminste, het is een ontdekking van mijn collega Roy van Buringen geweest. Die had het, uh, had het gezien en in de smiezen gehad. En ze hebben dus een keer een optreden gedaan in het uh, programma Entertainment for You. Voorheen Roy on Air. Zo moet ik het eigenlijk omschrijven. En ze waren hier uh, bij, uh, de, in het muziekpaviljoen uh, 2008 stonden ze ten tijde van het kunstverstijn een keer een moppie te spelen. En vorig jaar hebben ze dat ook gedaan bij de 24 uur uitzending. Kan ik mij herinneren. Dus dat is uh, het verhaal van Foutloos en Zandvoort en Den Helder. Want daar komen ze dus tenslotte vandaan. Weer even terug naar uh, de eigentijdse muziek. Iemand die een beetje bekend is uh, geworden door YouTube is Esme Denters. En dit is natuurlijk niet Esme Denters. Dit is Lisa. Nou, laten we dan maar lopen gewoon. Wat kan mij het ook schelen, zij is tenminste de winnaar geweest van de, de laatste X-Factor van het afgelopen jaar. Hier is Halleluja. Ik geloof dat het zelfs ook nog eens een keer een nummer is geweest die Tom Waits heeft uitgebracht. secret that David and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well it goes like this, the fall.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 Open Your Eyes van Liberty was dat 1 minuut over half 1 inmiddels geworden. Hoog tijd voor... Inderdaad, want we hebben ook nog het weer. En dat weer is opgesteld door Lex van der Hoorn, onze eigen weergoeroe. En wat heeft hij allemaal voor ons vandaag? Want de wind waait vandaag uit het oosten, is een windkracht 2... En de temperatuur lagen vannacht zo rond de 2 graden onder 0. En overdag zal het wel eens 2 graden boven 0 kunnen worden. Uh, morgen ziet het er als volgt uit. Bewolkt weer. Wind komt uit het noordoosten en waait uh, met een windkracht 3. En de minimumtemperatuur zakt uh, vannacht naar zo'n 5 graden onder 0. En overdag zal het uh, niet hoger uitkomen dan rond het vriespunt. En dinsdag geeft Lex ook dan nog even een vooruitkijkje, zeg maar. De wind waait dan met windkracht 4 uit het noordoosten. De nachttemperaturen liggen 5 graden onder 0. En de dagtemperatuur ligt 1 graad onder 0, tenminste hier in Zandvoort dan. En er zal een zonnetje schijnen met af en toe een klein wolkje ervoor. Maar de zon zal toch wel het uh, merendeel uh, in beslag gaan nemen. Het overheerst dus in ieder geval. Dat uh, het weer. De actuele temperatuur kunnen we ook nog wel even kijken. Tenminste, het is uh, net uh, uh, gemeten, zeg maar. En de temperatuur ligt nu dichtbij uh, nul. Uh, het is uh, zo'n tiende graad onder nul hier in de omgeving. Dus wellicht dat uh, de temperatuur straks nog net boven nul komt. Het, uh, overigens uh, ligt de doigrens niet gek ver weg. In de Zuidduinen ligt het zo'n beetje. Zeg maar bij de lange van de Slag daar. Uh, Dooit het licht een beetje. Maar of dat ook vandaag nog hier deze kant op zal komen. Ja, dat moeten we dus nog maar afwachten. Tot zover het weer. Dan weer terug gewoon naar uh, Nederlandse uh, uh, productie. Dat is Brown Feather Sparrow. En she writes her name. Aan het eind van de jaren 70 uh, verscheen dit nummer van uh, The Bee Gees en Tragedy. Je kent ze natuurlijk uh, onder andere van hun grote doorbraak eigenlijk in de jaren 70. Ze waren al eigenlijk een beetje middel doorgebroken. Maar in de jaren 70 werd hun populariteit nog uh, behoorlijk uh, wat meer omhoog getrokken... door de film The Saturday Night Fever. Daar uh, namen ze toch al heel wat uh, nummers voor een rekening bij de soundtrack. Die bij die film hoorden. So you should be dancing. How deep is your love. Staying alive. En uh, natuurlijk... De Night Fever. En dat was min of meer ook de doorbraak van John Travolta op het witte doek. Uh, daarna uh, is het even wat anders gegaan met uh, de heren Bee Gees. Tragedy uh, kwam eigenlijk na het hele grote verhaal van de Saturday Night Fever. Ja, en wat ik uh, verder over die groep kan vertellen... Het, uh, is zo'n beetje gevormd uh, rond de broertjes Gip. Barry Gip is de oudste en Robin en Maurice Gip uh, volgen dan. Het is de tweeling... Uh, broers, maar Maurice Gip is uh, zo'n zeven jaar geleden overleden. Dus dat uh, kan ik dan in ieder geval over het uh, verhaal van de uh, broertjes Gip melden. Nou, dat uh, weet dan iedereen ook weer. Uh, we gaan weer terug uh, naar uh, wat funk-achtige muziek. Ja, yeah, ja... Yeah. Eigenlijk is zij een beetje min of meer ja, uitvinder. Boeken, ja, niet helemaal waar hoor, eerlijk gezegd. Maar er is uh, een nummer uh, door haar gemaakt en dus later nog door LL Cool J bewerkt. Nou, iedereen zit zich af te vragen welke song bedoel je dan. En ah, dat is dit nummer van Grace Jones en My Jamaican Guy. Even lekker als je dit soort dingen nog eventjes hoort, uh, zo rond de klok van 1 uur. Want daar uh, loopt het langzamerhand van naartoe. Dit was Greg Jones en My Jamaican Guy. Later uh, deed LL Cool J het uh, nog eens een keer, uh, nog een keer overnieuw. Ik dacht ergens in de jaren 90, 697, midden jaren 90, uh, met uh, I'm doing it right now, zoiets uh, maakte hij ervan. En. Uh, dat was een beetje op de riddle van dit nummer. Eigenlijk op de sample van My Jamaican Guy van Grace Jones. Die het nummer zelf overigens geschreven heeft. Over de biografie van deze dame. Nou, het is niet in ieder geval een dame die je zomaar even zonder handschoenen kan aanpakken. Want <coughs> helemaal netjes is ze ook niet geweest. Uh, ze heeft uh, een aantal schandalen gehad. Uh, zo is ze bijvoorbeeld in de, uh, ja, in de gevangenis beland vanwege cocaïnebezit. Maar toen ze begon, dat is ook iets uh, bijzonders. Uh, ze trad nogal ergens op in geruchtmakende feestjes in disco's. En daar verscheen ze nogal topless... ...op uh, het toneel in gezelschap van Jerry Hall... ...de toenmalige vriendin van Mick Jagger, inderdaad, die... ...en tijdens een feest werd uh, ze in dat restaurant ontdekt... ...door een platenproducent die toevallig ook uh, daar zat... ...en toen ging Grace een beetje uit het dak... ...op de tonen van Dirty Old Man van de Three Degrees... Kortom, je moet altijd eerst met covers beginnen om ergens goed te kunnen eindigen. Dat, minst, dat uh, lijkt dan uh, ook wel weer. En Grace Jones heeft uh, vorig jaar geloof ik nog een concert gegeven in de Heineken Music Hall. En uh, dat was ook een maf verhaal. Ze heeft daar zelfs nog iemand uh, gezien die op een hele mooie accordeon speelde. En we, we weten allemaal waar dat uh, gebruikt is. In uh, I've Seen That Face Before, daar komt namelijk zo'n mooie uh, accordeon solo in voor. En één van de, uh, op haar strooptochten in Amsterdam leverde op van. hé, hey, uh, dat is een mannetje die kan dat. En die heeft dat toen uitgelegd in de top 2000 Agogo. Ben zijn naam even kwijt, helaas. Uh, zo uh, gek ben dan ook weer niet. Maar die legde dat dan uit. dat hij daar gewoon op het podium stond in de Heineken Music Hall. op uh, de tonen van I've seen that face before. Moest hij dus dat accordion solootje daar uh, van Grace uh, op het uh, podium gaan doen. Nou, zo uh, kom je dan nog ergens uh, terecht, denk ik dan. We gaan op naar het nieuws van 1 uur. En dat is met een regelrechte klassieker. Hey